Volgens de gemeente Tilburg kan daardoor de veiligheid van de bezoekers niet voor 100% worden gegarandeerd. Aanleiding voor de controle van zwembad Stappengoor was het dodelijke ongeluk vorige week in een ander Tilburg zwembad, de Reeshof. Daar vielen geluidsboksen bovenop een moeder en haar baby. De moeder raakte zwaar gewond, de baby overleed in het ziekenhuis. Bij een inspectie eerder dit jaar was al opgemerkt dat het ophangsysteem van de boksen niet deugde.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 Aan WB Verkeersinformatie. De meeste files zijn 3 tot 4 kilometer lang en die staan op de vaste plaats in de Randstad. Maar dingen vallen op. We hadden een, een uh, drietal aanrijdingen op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein staat nu 11 kilometer. De rijstroken zijn daar weer vrij. En verderop tussen Beverwijk en knopend op 7 kilometer. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Bij Knopend Rotterpolderplein is nog wel de linker rijschok dicht. Ook een aanrijding bij Rotterdam op de A6 van Breda naar Rotterdam... voor het knooppunt Brechtseplein 2 kilometer. De linkerrijschok is dicht. En ook een aanrijding op de A29 Rotterdam richting bergen op Zoom Bij Barendrecht 2 kilometer, ook daar is de linkerrijschok dicht. Ik ben Majo Visser-Smit, ik ben 55 jaar, woon in Almere... en ben een echte self-made woman. Ik heb mezelf altijd weten op te werken...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. De jury in Los Angeles was unaniem. Conrad Murray is schuldig aan de dood van Michael Jackson. Justice was served, yes. It wasn't enough time though. Michael, Michael's with us. Michael's with us. Dat is broer Jermaine Jackson in een eerste reactie. En het zorgverlof werkt niet zoals het zou moeten in Nederland. We maken er eigenlijk geen gebruik van. Aan Saskia Keuzekamp van het Sociaal en Cultureel Planbureau... vragen we zo waarom eigenlijk niet. We hebben Gamers Modern Warfare, Warfare deel 3 laten spelen. En Italië wacht op het aftreden van premier Berlusconi. Veel zal afhangen van een stemming in het Italiaanse parlement... ...die algemeen wordt beschouwd als een vertrouwensstemming. Het Italiaanse radionieuws van acht uur opende de uitzending daarnet ook mee... ...al is de stemming op zijn vroegst vanmiddag. RAI GR1 directeur Antonio Prezioso Berlusconi, dopo il voto sul rendiconto dello Stato deciderò che cosa fare... ...nel pomeriggio testa la camera sulla tenuta della maggioranza... Ja, niet alleen de radio, alle Italiaanse media zijn volop bezig met het lot van Bellosco. We gaan naar correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, jij bent al eventjes de deur uit geweest om de Italiaanse kranten te halen. Hoe uh, bel jij de stemming op straat? Ja, dat is toch opvallend als je het uh, met mensen erover hebt. Voel je toch een soort van uh, onverschilligheid bijna. Uh, de mensen die ik dan heb gesproken, mensen die altijd in dat barretje zitten... Ze, hebben zoiets, ze zijn gewend bijna aan het feit dat Belusconi zal vertrekken, maar niet gaat. En één man die had het erover. Ja, die man die heeft gewoon één seconde lijm aan zijn kont. En die gaat gewoon niet weg. En uh, anderen geloofden er ook niet echt in. Al waren ze er wel allemaal over eens dat hij moet vertrekken. Kortom, er is nog veel wantrouwen... En dat zie je eigenlijk ook een beetje terug in de kranten... als je kijkt naar de retro dat de, de journalisten die schrijven altijd van achter de schermen stukken. En daarin wordt nu toch ook gesuggereerd... dat zelfs de oppositie met een enorm pokerspel bezig is. En misschien Berlusconi vanmiddag, als hij die stemmen niet haalt... niet voldoende stemmen haalt om de jaarbalans aan te laten nemen dat ze dan daar niet vervolgens een vertrouwenstemming aan verbinden... om hem nog wat te laten bungelen en hem nog wat extra te verzwakken. Het staat contraire op een andere lezing dat men als het... Als het uh als, het, als de prooi kwetsbaar is, dat je hem dan meteen moet afmaken. Kortom, niemand weet hier wat er precies gaat gebeuren vandaag. En um, de, de mensen die het moeten doen, de politici zelf... die zeggen ook dat ze op zicht zullen manoeuvreren. Ze hebben een plan, maar het kan best allemaal weer anders lopen. Ja, en wat wel duidelijk is, is dat hij zelf niet op zal stappen? Dat is wel duidelijk. Um, Berlusconi heeft dat gewoon nadrukkelijk herhaald. Ik ga niet zelf. Ik wil mijn verraders in de ogen zien vandaag. Hij is gisteren heel opvallend, toch? bij zijn familie. In de dag dat hij uh, volop in crisis was, is hij naar Milaan gevlogen om met zijn kinderen te overleggen. Hm. Ja, en, met zijn, en de baas van zijn bedrijf, de man die... Uh, dan vraag je je toch af, wat is hij daar gaan doen? Wat is hij daar gaan regelen? Het is ook duidelijk dat zijn aftreden onmiddellijk leidde tot daling van de beurskoersen van zijn eigen bedrijven en stijging van de anderen. Dus hij heeft privé waarschijnlijk nog heel wat af te handelen voordat hij vindt dat hij weg kan. Die speculaties die spelen ook steeds meer een rol bij uh, dit proces. En die kranten die hebt gehaald, nemen die al een voorschot op een eventueel vertrek van Berlusconi? Ja, er zijn kranten die uh, hebben het over Finito, dat is Il Fatto. dat is de meest radicale krant die uh, altijd tegen Berlusconi vecht. Um, die krant die zegt trouwens ook meteen van, uh, nou het lijkt ons geen goed plan om uh, vervolgens met een uh, nationale regering aan de slag te gaan, want die wordt toch alleen maar tegengewerkt door Berlusconi en Bossi. Het is het beste om meteen daarna verkiezingen te houden. Um, een andere krant, de krant van Berlusconi, die kopt gewoon ik ga niet. En uh, heeft het over een enorme veemarkt in het parlement waar uh, stemmen gekocht en verkocht worden. En uh, de Corriere della Sera die spreekt van een lange lange leidersweg al sinds maanden die Italië veel te veel extra kosten uh, oplevert. Even naar Mark Robin Visser, die is in Amsterdam. Een Italiaanse delicatessenwinkel tussen de Italianen. Mark Robin, is het daar ook finito en wordt het hoogste tijd? Nou, ik kijk Daniela ja. Tasca Tos even goed in de ogen. <laughs> ja. Je kunt er nog wel op lachen, maar je zit ook heel fanatiek... zitten ze nu op het internet, ook die kranten... terwijl we naar Bas Messers zitten te luisteren. Ik lees even een enquête op la stampa.it. La stampa is een grote krant in Italië. Ze hebben een enquête gehouden met drie mogelijkheden... van na Berlusconi. Dus dat is ook hoopvol. Ze zijn nu al bezig met na Berlusconi. En eigenlijk wil ik ook daarmee bezig zijn. Heb jij een vraag voor Bas... Is er iets wat je zou willen weten? Uh, nee, ja. Uh, wat hij denkt het, uh, het, het meest uh, bewerkbare scenario is... in Italië, volgens de Italianen op dit moment. Uh, Bas, kan je dat zeggen? Uh, dopo Berlusconi. Wat komt na? Oké, okay, Bas. Ja, wat, ik denk, wat komt ik denk dat. Wat komt erna? Ik denk dat er eerst een heel groot gat komt. Want ineens is hij er niet meer. En alles wat was geconcentreerd rondom hem... er zal verwarring zijn. Misschien is het daarom het beste... Dat men denkt dat nou eventjes zeg maar een of andere euh, neutrale premier de zaak leidt. Maar het is inderdaad ook zo, zoals je nu steeds meer leest, dat. Euh dat we, eh, Berlusconi en Bossi eh, zullen dit daarvan gebruik zullen gaan maken... om zeg maar, zichzelf te herpositioneren voor een volgende verkiezing. Dus je zou ook kunnen zeggen, meteen door naar verkiezingen... zodat ze niet eh, straks de harde maatregelen die genomen moeten worden... kunnen afwentelen op de linkse oppositie... en kunnen zeggen, ja, wij doen dit soort dingen niet. Als Italianen te veel geleden hebben in de maanden die moeten komen... zouden ze zomaar weer eens eh, terug kunnen gaan naar Berlusconi en Bossi. Kortom... Ja, het, is, uh, het blijft natuurlijk moeilijk te zeggen. En je, wat, ik toch, wat mij erg opvalt is dat iedereen zoiets heeft... nou, we moeten het nog zien. Er is, het is heel moeilijk om um, goed in te schatten wat er nu moet gaan gebeuren. En uh, dat, dat, dat merk je ook als je met de Italianen spreekt. Ja, en uh, wat? Um, zij hebben het gewoon hier bijvoorbeeld op deze blog van La Stampa... Uh, over een uh, governo tecnico. Is de governo tecnico ja. toch, uh, <coughs> toch een... Uh, maakt gewoon goede kansen dan? Ja, dat is, er zijn een aantal uh, varianten. Gisteren had de Corriere della Sera ook een aantal varianten opgeschreven. En dan ja. zie je dat de Governo tecnico gaven ze 30% kans. Uh, ze gaven een, een, een, een, een, een, een regering met een polit politicus aan de leiding gaven ze wat minder kans. Dus bijvoorbeeld, dan heb je het over, uh, over uh, Amato of zo, die is al wat meer politicus. En uh, uh, wat, dan heb je nog de variant dat bijvoorbeeld uh, Letta of Schifani... dat zijn politici van uh, uh, Berlusconi... dat die een soort nationale regering gaan leiden. Die gaven ze nog 25% kans, maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet zoveel voor... Dat, uh, dat dat centrum links zeg maar, een, een politicus van Berlusconi zou accepteren... om uh, een, een nationale regering te gaan leiden. Maar goed, uh, kortom, en daar kwam dus duidelijk ook een beeld uit dat niemand precies weet welk scenario het meest waarschijnlijk is. Het ligt in de handen van Giorgio Napolitano... de man waar alle Italianen bijna vertrouwen in hebben... en ook de internationale markten vertrouwen in hebben. Die man moet gaan inschatten wat het beste is. Een nationale regering of verkiezingen. Nou, Daniela, dan moeten we het uh, voorlopig maar even doen. We moeten doen. Uh, gelukkig hebben we nog lekkere Italiaanse hapjes om ons verdriet. Richten. Te verzachten. Ja. ja, eten en lachen altijd natuurlijk. Ja. Blijf positief uiteraard, dat heb ik hier geleerd in Nederland. Hoor. Want, oh ja, is het zo? Ik ben zelf niet zo optimistisch ingesteld als Siciliaanse. Goed uitkast Di Maggio, tot straks. Okay. Okay, nou, en over het verloop van vandaag uiteraard meer in onze uitzending later... en ook in de loop van de dag, want het is nog hoogst onzeker... dat Berlusconi inderdaad opstapt, of dat nou vandaag is of later. Uh, wij houden u op de hoogte, beloofd. Dan de rechtszaak tegen Conrad Murray, de lijfarts van Michael Jackson. Die kwam gisteravond tot een voorlopig hoogtepunt. Schuldig dus aan de dood van Jackson. Murray heeft de popster een fatale dosis narcosemiddel toegediend. De arts is ook direct in hechtenis genomen, met geboeid afgevoerd. De woorden van de jury zorgden buiten de rechtbank voor opgetogen reacties. Just thank you so much. I'm I'm just happy it's over with. Nothing will bring him back, but I'm happy he was found guilty. Thank you America. Thank all the fans. Thank the prosecuting team Walgreen. Green, you were great. Everybody was wonderful. I just want to thank afloop van de rechtszaak reageerde ook de zus van Michael Jackson, Latoya. Michael loves everybody out here. I love him. We all love him. And guess what? He was in that courtroom and that's why victory was served. We houden van Michael en Michael houdt van ons. Hij was in de rechtszaal en daarom hebben we gewonnen, al dus Latoria. Die woorden werden bevestigd door Jermaine, een van de broers van de King of Pop. Justice was served, yes. It wasn't enough time, though. What would you say for my Michael? Michael, Michael, Michael's with us. Michael's with us. U vindt meer over uh, de veroordeling van Conrad Murray... het schuldig bevinden door de jury. Op onze website nos.nl. daar ook het moment... waarop uh, de jury de uitspraak doet... in het afvoeren van de lijfarts van Michael Jackson. U hoort over de nieuwe film Margin Call... gaat over het begin van de bankencrisis in 2008. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. De teller die staat nu op 200 kilometer file. Vooral veel vertraging in Noord-Holland... De A8, Zaandam, richting Amsterdam, is nu dicht bij knooppunt Zaandam. Heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een motor bij betrokken is. Vanaf Krommenie nu 4 kilometer file. Verder veel vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterdamplein 11 kilometer. Verderop voor knooppunt Raas ook nog eens 6 en werkzaamheden in het noorden van het land zorgen voor vertraging op de A32. Heerenveen richting Leeuwarden. Tussen de knooppunt Heerenveen en Akrum staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten verlofregelingen op het werk zijn weinig populair. Veel mensen weten niet eens dat ze verlof op kunnen nemen als bijvoorbeeld een naaste ziek is. Het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, heeft voor het kabinet het gebruik van de bestaande regelingen in kaart gebracht. Daarover praten wij met Saskia Keuzekamp, hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie Jeugd en Gezin van het SCP. Mevrouw Keuzekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen nemen eigenlijk wel verlof op wanneer ze daar recht op hebben? Het aandeel uh, in, in kortdurende zorgsituaties neemt uh, uh, 2% van de werknemers verlof op. Maar als ze moeder natuurlijk in zo'n zorgsituatie zit en dan is ongeveer 30%. Maar in langdurende zorgsituatie is dat uh, lager, dat is ongeveer 16%. En dat vindt u weinig? Dat is weinig, vooral als je kijkt naar de groep die zegt... dat ze eigenlijk wel behoefte hebben aan verlof, maar toch niet opnemen. Dat is bij de, de langdurende zorgsituatie is dat toch 20 procent. Dus dat vind ik best veel. En u telt dan gewoon weg 1 plus 1 bij elkaar op en zegt... Uh, mensen weten het niet. Nee, we hebben aan mensen gevraagd als ze wel behoefte hadden aan verlof... waarom ze het niet hebben gebruikt. En dan zegt 1 op de 8 dat ze niet bekend waren met de regelingen. Maar bij, de, bij dat langdurend zorgverlof. Maar uh, vaker wordt genoemd dat uh, het werk het eigenlijk niet toeliet... Even voor de zekerheid, mevrouw Keuzekamp. Heeft iedere werknemer recht op zorgverlof? Als zij verkeren in een situatie waarin een uh, ernstig uh, zieke naaste uh, aanwezig is... waar zij voor moeten zorgen, dan hebben ze recht op langdurend zorgverlof, ja. En is die grens ook moeilijk aan te geven? Wanneer is het ernstig bijvoorbeeld? Nou ja, over het algemeen is dat wel duidelijk als iemand echt een chronische ziekte heeft of in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het gaat natuurlijk niet om een reuma of zo, maar als echt mensen bijvoorbeeld een terminale ziekte hebben of iets dergelijks. En in twijfelgevallen kan de werkgever natuurlijk vragen om een, uh, om een doktersverklaring. Hm. Maar het is wel uh, belangrijk wat u aangeeft: dat mensen aangeven dat ze eigenlijk het werk het niet toelaat. Ligt dat dan bij de werkgever of bij de werknemer zelf, die op dat moment nou, misschien niet, toch niet de goede keus maakt? Nou ja, dat hebben we niet gevraagd, maar het zal ongetwijfeld een wisselwerking zijn. De werkgevers, die, uh, ja, dat is voor hen natuurlijk onhandig als hun werknemers uh, onverwacht uh, uitvallen. Uh -huh. Maar dit is de perceptie van uh, de werknemers zelf. Ja, maar ik vraag dat omdat dan in feite die verlofregeling natuurlijk een beetje een lege huls is. Als, als het eigenlijk niet mogelijk is. Dus die regeling is er wel, maar praktisch is die niet uitvoerbaar. Ja, dat klopt. Nee, je ziet ook dat heel veel mensen die nemen wel vrij maar dan nemen ze gewoon vakantiedagen op. Dus dat is in wezen ook een soort veegd aan de wand. Want als je, je vakantiedagen heb je natuurlijk recht op, hè? dan hoef je ook geen verantwoording af te leggen aan je leidinggevende. Hm. Terwijl bij zo'n uh, verlofregeling, dan moet je echt uh, officieel toestemming gaan vragen. En dan kan er wel eens een signaal worden afgegeven dat je misschien toch niet zo loyaal aan je werk bent. Hè? Dus dat kan mensen ervan weerhouden om dat dan uh, toch te vragen. Dus het is er wel dat die, die mantel zorgt, dat mensen voor familieleden zorgen. Dat doen ze dus wel, maar niet via, via die verlofregeling. Ja, dat klopt. Mensen doen dat wel. Dus ze nemen of vrij op of ze doen het in, hun, in de avonden en in de, in de weekenden. Wat, wat zegt dat dan? Vert, vertrouwt men de zaak dan gewoon niet? Nou ja, mensen zijn denk ik uh, sowieso heel erg toegewijd aan hun werk. Dus ze, ze willen hun collega's er niet mee belasten. Want als je natuurlijk afwezig bent, dan uh, verhoog je de werkdruk van je collega's. Of je eigen werk blijft liggen. Dan denk je, nou ja, dan, dan help ik mezelf ook niet mee, want dan moet ik het straks toch doen. Dus het is ook uh, ja, uit, uit uh, toewijding aan het werk, zal ik maar zeggen. Het is niet, niet een soort wantrouwen of iets dergelijks alleen maar. En wat is uw, uw oordeel daarover? Vindt u het een slechte zaak dat dit, uh, dit uit het onderzoek is voortgekomen? Nou ja, ik denk wel dat uh, het toch zorgelijk is dat mensen dit soort regelingen niet gebruiken. En vooral in die langdurende zorgsituaties, daarvan weten we dat dat toch uh, behoorlijk belastend kan zijn voor mensen. Als dat heel lang duurt, uh, ja, dan uh, kan dat ook gevolgen hebben voor hun eigen gezondheid. En, uh, Op ja, langere termijn is dat geen goede zaak. Zeg. Nee, zeker niet. Nee. En vindt u dan dat dat uh, veranderen moet, dat dat gepromoot moet worden, deze verlofregeling? Want uiteindelijk kost het misschien de gemeenschap ook wel extra geld dat mensen niet zelf voor familie zorgen. En wat u al net aangeeft, zelf ook nog ziek worden. Ja, dus in die zin is het inderdaad belangrijk... dat mensen toch beter op de hoogte zijn van uh, het bestaan van die regelingen... en dat ze die ook kunnen gebruiken. En het kabinet zet natuurlijk in op vergroten van de arbeidsdeelname van mensen. En uh, vooral van vrouwen, die werken natuurlijk vaak in deeltijd... En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, het toch belangrijk is... als je wil dat de arbeidsparticipatie omhoog gaat... dat je ervoor zou moeten zorgen dat mensen meer uren gaan werken... maar dat ze dan, als het nodig is, uh, weten dat ze gebruik kunnen maken... van die verlofregelingen. Ja. Nou zou je dit onderzoek natuurlijk op twee manieren kunnen uitleggen. Je zou kunnen zeggen, nou, we kunnen het mes wel in die regeling zetten... of we moeten het misschien meer onder de aandacht brengen. Wat denkt u? Waar gaat dit kabinet voor kiezen? Het huidige kabinet kiest heel erg voor uh, flexibiliteit. Het vergroten van flexibele regelingen. Dus de inzet is niet om, uh, om de rechten op verlofregelingen uit te breiden. Maar men wil vooral dat werknemers uh, ja, meer flexibel kunnen omgaan met, uh, met hun werktijden. En dat zou dan wat u betreft een slechte zaak zijn als het mes erin gaat? Uh, nou, ik denk niet dat uh, die regelingen worden gekort. Dus in die zin gaat het mes daar niet in. En die flexibiliteit is wel, wel belangrijk... Maar... Ja, dat probleem op de werkplekken, dus dat mensen toch het gevoel hebben... dat ze misschien uh, ja, een verkeerd signaal afgeven als ze verlof opnemen. Dat, daar moet natuurlijk ook wel iets aan gedaan worden, gewoon op de werkplek zelf. Oké, okay, dat ligt bij de werkgevers dan onder andere. Saskia Keuzekamp, hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie Jeugd en Gezin van het SCP. Dank. Graag gedaan. In de bioscoop draait er vanaf donderdag een film die is gebaseerd op het begin van de bankencrisis drie jaar geleden. Margin Cole vertelt het verhaal van een bank die alle beleggingsproducten dumpt, waarvan ze weet dat ze eigenlijk ook geen cent meer waard zijn. Verslag in Werru. Paul vroeg twee deskundigen of de film een beetje klopt. Ik ben Jasper Blom, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek gedaan heeft naar de regulering van het mondiale financiële systeem. Ik was aan het werk, maar ze me niet Dus kijk eens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 En je selling iets dat je weet has geen no value heeft. Uh, dat is uh, redelijk realistisch. Dat is ook wat er gebeurd is uh, tijdens de crisis. Dat het eigenlijk alleen maar draait om korter termijn financieel gewin. Te er zijn drie manieren om een leven in this business te maken: is smarter of cheat. No, Ik niet cheat.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 Margin Call werd bekeken door onderzoeker Jasper Blom en Valentijn van Nieuwenhuizenhuis, hoofdstrategie ING Investment Management.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 Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei. Radio 1. Het nos journaal. Belastingdienst spoort zwart geld in het buitenland op. En de arts van Michael Jackson is verantwoordelijk voor de dood van de King of Pop. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De Belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar zo'n 430 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd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 De arts van Michael Jackson is schuldig aan de dood van de popster. Volgens de jury is Dr. Conrad Murray verantwoordelijk voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson. We, the jury in the above entitled action, find the defendant Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Conrad Murray heeft altijd ontkend, zegt correspondent Jacqueline Ekman. Deze 58-jarige cardioloog heeft zelf altijd voorgehouden dat hem geen enkele blaam trof. Jackson zou verslaafd zijn geweest aan pijnstillers... en zelf de overdosis, het uh, pro zware narcosemiddel... waar hij uiteindelijk aan is overleden, zelf hebben toegediend. Over drie weken krijgt Murray te horen wat de straf is. Hij kan vier jaar cel krijgen. De oud-wereldkampioen boksen in het zwaargewicht Joe Frazier is overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 een begrip in de bokswereld. Zijn beroemdste gevecht was in 1971. Wereldkampioen Frazier verdedigde zijn titel tegen Mohamed Ali. Miljoenen mensen zagen live op televisie hoe Frazier op punten won. 11 rounds voor Frazier, voor Ali, voor Lee, en De winnaar de Arnold van der Leijden, oud-Nederlands en Europees kampioen boksen over de bokslegende. Frezen was echt de straatjongen, was te vechten, was te knokken. Maar ook vanuit toch een, een goede strategie waar hij vocht in vocht. En, en probeerde dus in deze van met veel hoeken vanuit de buitenkant te raken. Het was, het was niet echt een technische boeksel, maar wel een ongelooflijk doorzettingsvermogen en een wil om te winnen. Arnold van der Leijden. Joe Frazier had leverkanker, hij werd 67 jaar. De meeste bestuurders in de zorg verdienen minder dan de norm die ze zichzelf vorig jaar hebben opgelegd. Minister Schippers vindt dat men voorzichtig kan spreken van een cultuuromslag in de zorgsector. Sommige zittende bestuurders hebben gemerkt hoe gevoelig hoge salarissen in de zorgsector liggen bij het publiek. Ze leveren volgens de minister soms zelfs een deel van hun salaris in. Tilburgse zwembad Stappengoor blijft in ieder geval vandaag dicht. Bij een controle vorige week is geconstateerd dat de ophanginstallaties aan het plafond niet 100% betrouwbaar zijn, zegt de burgemeester. Ik kan je voorstellen dat in de warmte van zo'n zwembad. met de vochtigheid en de gloordampen die in het zwembad is. dingen eerder gaan roesten. Dan kunnen dingen afbreken. En wat we geleerd hebben van dat zeer te betreuren ongeluk van vorige week is dat we die risico's echt voor 100% uit willen sluiten. Aanleiding voor de controle van Zwembad Stappengoor... was het dodelijk ongeluk vorige week in Zwembad De Reeshof, ook in Tilburg. Daar vielen dinsdag twee geluidsboxen bovenop een moeder en haar baby. De baby overleefde dat niet. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en nevelig met in het zuidoosten enkele opklaringen... en een plaatselijke mistbank.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 Morgen begint de dag op verschillende plaatsen bewolkt en mistig. Later breekt de zon weer door en met gemiddeld 13 graden wordt het iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging in Noord-Holland heeft te maken met de aanrijdingen die daar waren. In totaal nu 183 kilometer file valt eigenlijk wel mee voor dit tijdstip. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 3 kilometer. Daar is de rijstrook dicht. Een aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam... Bij knopend Saandam 4 kilometer, de rechte is dicht. Eerder aanrijdingen op de A9 vanochtend maar richting Amstelveen. Daardoor tussen Heemskerk en knopend de plein over 11 kilometer langs zou rijden. En verderop bij knopend Raasdorp nog eens 6 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer. Ook dat is een aanrijding, daar is de rechte dicht. Tussen Haarlem en Leiden centraal rijden geen treinen na een aanrijding, de vertraging loopt erop tot meer dan een uur.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 The investment engineers verbeteren uw team performance. Management drives mastering leadership. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeconl smartpension. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gemeente Tilburg heeft besloten om een tweede zwembad dicht te doen. De zwembad Stappengoor. Vorige week kwam een baby om het leven in een ander Tilburg zwembad... omdat twee geluidsboksen naar beneden vielen. De gemeester van Tilburg, Peter Nordaanis, goedemorgen. Goedemorgen. Bij dit he. tweede zwembad Stappengoor hoorden we u net vertellen in het nieuwsoverzicht... dat er ook roestvorming was bij de ophangingssystemen. Waarom zat dat daar eigenlijk nog? Nou... In, uh, landelijk zijn er richtlijnen en dan worden die zwembaden één keer per drie jaar naar gekeken. Uh, logischerwijs hebben wij natuurlijk naar dat vreselijke ongeluk uh, gezegd van nou, we gaan echt kijken of er uh, verder geen enkel risico is. En dus een inspectie naar voren gehaald in het uh, tweede zwembad uh, stappen. Voor. Nou, dan blijkt toch uh, dat door uh, warmte, uh, door uh, vochtigheid, sneller gaat dan we dachten. Uh, geen risico's nemen, dus eerst maken en bad voorlopig dicht. Maar dat betekent dus dat als um, dat vreselijke ongeluk niet gebeurd zou zijn in de Reeshof... Um, ...dat misschien wel gebeurd zou zijn in Stappengoor? Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, uh, het is niet zo dat die zwembaden daar maar een soortje van gemaakt wordt. Integendeel, uh, dat wordt echt op basis van toezicht uh, in een landelijk schema worden al die dingen... Per drie jaar gecontroleerd. Maar in de situatie waarin we zitten komen we erachter. Dat blijkbaar anders dan altijd gedacht is. Die roestvorming toch sneller gaat. Dus het is ook een mm. probleem eh, voor dat zwembad. Maar ik denk dat er de achterweg komt toch een breder vraagstuk. Hebben we dat wel goed door met z'n allen in Nederland? Maar wat ik dan toch niet helemaal begrijp meneer Nodanus. Het is toch een gemeentelijk zwembad. Zowel Dreeshof als Stappengoorde. De, je bent toch verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud? Daar voelen we ons ook echt. Ten volle verantwoordelijk voor. Dat heb ik. naar aanleiding van dat vreselijke ongeluk. wat overigens een andere oorzaak had. Want er waren gewoon. ...was door een menselijk fout... waren eh, dingen die gemaakt hadden moeten worden. waren niet eh, gemaakt. Eh, we voelen ons daar volledig verantwoordelijk voor. Maar het betekent ook dat je dus geen enkel risico. Eh, kan nemen. Dus eh, vandaar de boel op de Nee, maar ik, ik hoor u aan de andere kant verwijzen naar landelijke richtlijnen. U schrijft het toch ook gedeeltelijk van u af? Dat begrijp ik niet helemaal. Nee, dat doe ik niet. Uh, kijk, uh, die roestvorming, uh, uh, dat is onbekend. Uh, je weet uh, in zo'n vochtige omgeving dat dat kan uh, gebeuren. En er is altijd gedacht, daarom zijn die inspecties één keer per drie jaar... dat dat afdoende zou zijn, die landelijke richtlijn... dat dat afdoende zou zijn om te voorkomen dat er ongelukken kunnen gebeuren. Uh, wij komen er nu achter, nu naar aanleiding van het onderzoek... Maar voor alle zekerheid dubbelcheck eh, mm. inspectie in dat stappengord wat eerder zijn gaan doen en eh, dat het blijkbaar toch sneller gaat dan iedereen dacht. Ja. Nou ja, en dan zit uh, er niks anders op. Ja, maar dan zegt u dus ook, dan zouden er landelijk misschien wel uh, meer inspecties moeten plaatsvinden. Ik denk dat uh, dit alle exploitanten van zwembaden ertoe dwingt om toch nog zorgvuldiger te kijken naar het voorkomen van risico's. Peter Nordanus, dank dat u ons even te woord wilt staan. Burgemeester van Tilburg. Tien over half negen. Na verwachting presenteert vandaag het VN-AToomagentschap, IAEA, een zeer kritisch rapport over de nucleaire activiteiten van Iran. Iran wordt ervan verdacht in het geheim te werken aan een kernwapen. Maar in Teheran worden de beschuldigingen van de hand gewezen. Correspondent Thomas Edbrink in Teheran, Thomas. Wat er precies in dat rapport staat, dat is nog niet bekend. is wel uitgelekt, De Washington Post heeft erover geschreven. En daarin zou staan dat Iran duidelijk bezig is met het maken van een kernwapen. Wat vindt Iran ervan? Nou ja, uh, officieel is het natuurlijk allemaal niet waar. Er is, uh, er is holle, holle retoriek, kan je wel zeggen. Uh, er wordt natuurlijk gezegd uh, dat, dat, dat het Westen uh, alleen maar probeert... om Iran en alle andere opkomende economieën dwars te zitten. maar. Achter de schermen is Iran bezig met een heel uitgekiende campagne om uh, ja, dit eigenlijk uh, tegen te gaan. Um, dus Iran zegt: het internationaal atoomagentschap was. Onder uh, de voormalige directeur-generaal El Baradij een onafhankelijke organisatie. Maar nu, nu de nieuwe directeur-generaal Amano, een Japanner, er is, uh, laat hij zijn oren heel veel hangen naar, naar, naar de Verenigde Staten. Nou, dat is natuurlijk een boodschap uh, gericht op binnenlandse consumptie, maar eigenlijk nog veel meer op andere landen zoals China en Rusland en andere opkomende economieën die ook met het internationaal atoomagentschap te maken hebben... en die zich wel eens zorgen kunnen maken... over de toenemende invloed van de Amerikanen op die organisatie. Hmm, maar goed, dan zou je ook kunnen denken... werkt dan gewoon voor de volle 100% mee aan die inspecties van de IAEA? Want het lijkt zo of ze iets te verbergen hebben, toch? Nou, precies dat is een beetje, een, beetje, een beetje het probleem. Ik kan absoluut niet zien of de Iraniërs echt iets te verbergen hebben. Wat ik wel weet is dat, dat, dat Iran meer en meer verstrikt raakt in zijn eigen ideologie. Eh, die soort van voortschrijft dat ze onafhankelijk moeten zijn van alles en iedereen. Nou, daarom zeggen ze, wij moeten ons eigen nucleaire programma hebben. Omdat we bijvoorbeeld westerse leveranciers van kernenergie niet kunnen vertrouwen. Die kunnen op ieder moment de kraan draaien. Eh, ze zeggen, wij, wij moeten dat onderzoek doen. Wij moeten onze eigen wetenschappers hebben. Uh, ja, puur om die reden. We willen zelfvoorzienend zijn. Ja, en, ja, anno 2011. Wie ter wereld is nou nog volledig zelfvoorzienend? Dat is een beetje achterhaalde theorie. En uh, daar zitten ze dus in vast. En ze hadden natuurlijk ook tien jaar geleden kunnen zeggen van... Nou, wij zijn uh, hele knappe... Uh, en wij hebben hele knappe wetenschappers. En wij, wij kunnen nu de nucleaire brandstofcirkel rondmaken. Maar vanaf nu gaan we onze kernenergie uit het buitenland kopen. En ja, was er geen enkel probleem geweest. Maar ja, door zich steeds weer te verzetten... Verzetten, verzetten, verzetten. Ja, raakt dit natuurlijk uh, ja, nou, natuurlijk in een stroomversnelling. En uh, ja, daarom zien we nu al deze dreigementen en het opkomende rapport. Goed, nou we zijn benieuwd. Vandaag dus de presentatie van dat VN atoomagentschap van het uh, rapport over Iran. Correspondent Thomas Erdbrink in TRN, dankjewel. Echte diehard fans stonden vannacht in de rij voor Modern Warfare 3. Straks meer over deze game. Nu eerst de verkeersinformatie. Het is bepaald geen spelletje in Noord-Holland, Johan van der Velden. Nee, daar gaat het wel langzaam de goede kant op hoor Marcel. Ah. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dus uh, althans bij uh, de aanrijding op de A8... daar is hij nog eventjes dichter, de reisrook. Maar voor de rest gaat het de goede kant op. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de file bij Rotterdam op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de knopende de Ridderkerk en Terbrechtseplein nog wel 9 kilometer... maar daar zijn ook weer alle rijstroken open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor negen, we gaan weer even naar Mark Robin Visser... die zit tussen de Italiaanse delicatessen in Amsterdam. Mark Robin, wat wij ons eigenlijk afvragen hier... zouden jouw Italiaanse gasten van vanochtend um, niet terug willen... nu er zoveel chaos heerst in, in hun land... Ja, ja, ja. Nou, ik heb toch niet de indruk. Uh, even, we zijn even een kopje koffie aan het maken hier ja? voor een nieuwe gast die dus zojuist binnengekomen is. Dus ik heb niet de indruk dat men nu acuut heimwee krijgt. nu we uh, de nieuwsberichten uh, horen, hè, Daniella ja. Tasca? Ja, ja, klopt. Ik ben blij dat je hier zit, heb ik vanochtend uh, van haar begrepen. Ja. En de koffie, alstublieft. Ja, dank u. Die is voor Beppe Costa. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Acteur en theatermaker en ook Italiaan ja. van vlees en bloed. Ja, ja, ja. Krijgt u nou heimwee als u uh, de berichten over Berlusconi en Italië uh, in de kranten leest? Nou, gelukkig ben ik niet uh, weggegaan uit Italië voor politieke reden. Dus uh, de, de politieke disaster en waanzin van Italië staat los van mijn heimwee of ja. niet? Dus uh, ik heb één weer naar plekken en dan ding is niet naar uh, mensen. Nee. Daniela, dat geldt voor jou wel. Jij zegt, ik, zie, ik heb de cultuur in Italië zien veranderen... en ik voel me daar eigenlijk niet prettig bij. Nee, nee, maar dat is al jaren. Ik kwam hier al twintig jaar geleden. Wat heb je zien veranderen? Ja, de, de, de commercialisering zeg maar, van een land en van een volk. Natuurlijk, uh, het volk heeft dat ook toegelaten. <laughs> ik zeg niet dat wij, hè, dat wij slachtoffer zijn... Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat kon ik gewoon echt. Uh, ik heb daar een afkeer uh, voor ontwikkeld. Meneer Costa, hoe ziet u het land? Uh, de economie horen we. Het, het gaat niet goed, er is ook sprake van werkloosheid. Nou, de werkloosheid is heel groot. En, en het punt is dat de arbeidsmarkt is flexibel is geworden. volgens de Europese wetten. En ze hebben dat de flexibilisatie geïmplementeerd. zonder de maatregelen te nemen. Daardoor heb je in Italië een hele generatie. Ze beginnen nu, ze praten over de verloren generatie. van die mensen van 30, 35. die werken allemaal sinds jaren. maar alleen maar met kleine, korte contracten. Juist. En, en dat, die mensen zijn gewoon openloos aan het worden. Daniela, je bent ook bezig, je bent met een, uh, met een project bezig... 1001 Italianen in Nederland. Ja. Onder andere gaat het over jongeren, jonge Italianen... die in Nederland werk zoeken. Ja, dat klopt. Uh, er is dus een hele generatie, wat ook Beppe zegt, uh, de need of need generation, dus niet in opleiding, niet in, uh, in werk, et cetera. Die doen gewoon niks, <laughs> uh, omdat ze geen kansen krijgen. En uh, de meeste mensen, bijvoorbeeld degene die niet als experts, dus hoogopgeleide, uh, dure, uh, uh, luxe uh, migranten zeg maar, naar Nederland komen, die komen hier gewoon uh, bij een restaurant uh, werken of bij een callcenter. En dan zijn ze tenminste fatsoenlijk betaald. Dat het is een grote trend in de, van de laatste, ja, echt vijf jaar eigenlijk. Dat is alleen maar verergerd. Deze regering heeft jarenlang niet geïnvesteerd in de jongere generatie. Dat is echt ellendig. Beppe Costa, ik zou zeggen, drinkt u even lekker uw espressootje op... en dan praten we straks na negen nog even verder. Ja, Goed? Oké. Okay. Okay. Tot zo. Lange rijen met voornamelijk mannen stonden afgelopen nacht voor gamewinkels. De mannen wilden als eerste het spelletje Modern Warfare 3 kopen. Spelletje over de totale oorlog tussen de Russen en de Amerikanen... en ook nog de rest van de wereld. Miljarden gaan erin om in de game industrie Joris van der Kerkhoff stond ook even voor 12 uur... voor een spelletjeswinkel in Den Bosch. Ja, veel vuur. Veel schieten, veel ontploffingen, en dan gaan je ogen helemaal van glimmen. Ja, dat is zeker. Ja, wat doet het spel met je? De spanning van het schieten, van beschoten worden. Ga je vaak snel dood? Heel vaak. En Heel dan? Heel Heel ja, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Zo simpel is het. Zo simpel is het helaas. Dan ben je binnen. Ah oh, ja. En dan zie je meteen, maar dat blijft de trailer. Dan schiet, schiet, schiet. Nou, daar is er één dood. Dat kun je, jij bent dan diegene dat, dat, dat geweer ja, dat, wat schiet. Jij bent alleen dat geweer. Dus het idee van een first person shooter dat het vanuit de eerste persoon is. Dus alles gaat vanuit jou. Nou, nu in de rij en dan meteen spelen? Zeker meteen spelen. Waarschijnlijk heel vervelend. Moeten we, moeten we eerst een update draaien en daarna meteen spelen. En die update is via internet, dus het kan ook nog vastlopen. En dat hoop ik niet, maar ik denk wel dat heel Nederland of de, heel de wereld op dit moment gaat updaten. Dus het gaat te verduren. En dan, hoe laat moet je gaan werken? Uh, ik ben morgen vroeg om uh, half negen op mijn werk. En hoe klink je dan? Klinken goed, maar ik denk wel dat mijn oogjes erg vierkant zijn. Laten Dan we eens even gaan vragen. Bonne Wesseling, ruim acht uur geleden in Den Bosch. En vierkante ogen? Uh, zeker. Hoe is het spel? Hoe is het spel bevallen? Uh, het spel is echt heel gaaf bevallen. Uh... Het vervelende was wel dat uh, heel de wereld aan het gamen was, dus dat vaak uh, connecties uh, niet helemaal lekker liepen. Dus dat je uit het spel gegooid werd. Maar qua uh, beleving was het echt top. Waarom is het zo mooi? Uh, ja, er zijn wat nieuwe toevoegingen gedaan aan het spel ten opzichte van de voorgaande spellen. Waardoor het uh, ja, nog spannender wordt. Of je, vroeger kon je iemand neerschieten en dan was het klaar. En nu moet je er ook nog echt naartoe rennen om, uh, om te kijken of hij echt dood is. Hm nou leuk. Gelach. <laughs> ja, ja. We er dus een beetje moeite voor doen. Yassine Belgans goedemorgen. Goedemorgen. Ook met anderen gespeeld of alleen solo uh, zit ik Nee, ik ben meteen, uh, ben meteen online gegaan. En dat ging wel met de verbindingen? Uh, wat zegt u? Ging wel met de verbindingen? Ja, ja, bij mij ging het op. Ja, ik moest eerst even uh, iets opengooien uh, via mijn router. Ja. Anders. Eh? Uh, anders... Oh, Ach, hey, dan raak je kracht al langs. Oké. Okay. En, en, en hoe was het toen, toen het eenmaal ging? Ja, kei vet. Dat was uh, echt leuk. Wat Dat was ik, er zo mooi aan? Uh, nou, ik heb, ik heb voordat wij, voordat wij uh, de, de spel gingen halen, uh, hadden wij een ander spel gespeeld. De, de, ik weet niet of het wil, de concurrent, laat ik het zo zeggen. En uh, nou, die graphics zijn nou gewoon veel minder, omdat die maps vele malen groter zijn. Dus ja. En, en uh, je moet eerst vijf minuten rennen voordat je eindelijk iemand uh, te grazen kan nemen. En bij dit spel is het gewoon uh, ja, om de seconde dat je <laughs> iemand er tegenkomt. Je kunt flink schieten. En het was, het, het was dus de alle commotie wel waard? Uh, ja, vond ik eigenlijk wel. Uh, aan de ene kant uh, is het wel een, een beetje een herhaling van, uh, van Modern Warfare 2, hetzelfde engine. Ongeveer dezelfde graphics. Er zullen vast wel wat verbetering, uh, verbeteringen aan toegevoegd zijn. Maar uh, voor de rest is het gewoon een kaibetspel. Dan kei moet ik gewoon weer uh, een paar maanden opsluiten. En uh, <laughs> Goed. Los, los gaan. <laughs> Jassien, Belgans, veel plezier dan met het spelen de komende dagen. Dankjewel. En ook bonnenwisseling natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ach, goed zo, veel plezier. Nou, die zien we voorlopig niet meer terug. Uh, uh, in onze studio internetondernemer Roland Stekelenburg. Kei vet, horen we. Kei Roland, vet, uh, ja. heb jij ook in de rij gelegen? Hoeveel nee, is ik moest hier vrij vroeg zijn. Dus ik denk, laat ik even wachten en hem gewoon online bestellen. Die zal vandaag of morgen wel in de bus rollen. Aha, dan ga ik, uh... Want jij speelt wel? Ik speel wel, ja. Dit het is een ook. beetje beroepsdeformatie. Uh, uh, dit soort spelen, ik vind het wel een bizar fenomeen... want je bekijkt de hele wereld over de loop van een uh, uh, geweer. Maar ik vind het toch altijd wel weer leuk om te kijken hoe het werkt. Wat is het nou voor spel Modern Warfare 3 en de eerdere versies 2 en 1? Ja, het zijn eigenlijk, je kunt het best omschrijven... als interactieve speelfilms. Het, het zijn uh, actiefilms die uh, uh, in een spel omgewerkt zijn... en zo verschrikkelijk goed gemaakt zijn... De, want je staat er zelf dus in. Je speelt zelf een rol in die film? Je speelt zelf een rol in die film. Je krijgt opdrachten, je moet uh, bepaalde dingen doen. Je bent of een terrorist of je bent een vrijheidsstrijder. En uh, ja, Het is zo waanzinnig mooi gemaakt. Want in die zin vind ik het ook wel echt heel vet. Uh, dat je, je waant jezelf echt midden in het decor... En, je speelt gewoon een rol in een speelfilm. Maar, maar dat spelen op zich, want het, het, het is toch gewoon een schietspelletje? Het is gewoon een... een is dit gevaarlijk wat het, ik nu zeg? Is, ja, ik vind het heel gevaarlijk. Uh, in jargon uh, noemen ze het wel de first person shooter. Dat betekent dat je... Uh, ja, het is een film die om jou gaat. En je bekijkt die hele wereld inderdaad over de loop van een tank of van een mitrailleur. En in die zin is het een schietspelletje. Maar de verhaallijnen die erin zitten gaan natuurlijk wel veel verder. Want je bent onderdeel van een... Uh, internationaal politiek plot en je krijgt een opdracht om een ja. kernoorlog te voorkomen of uh, andere soorten dingen. Dus het gaat wel verder en het zit heel heel intelligent in elkaar. Ja, want je hoort de jongens net zeggen die het al gespeeld hebben: uh, ik kom voorlopig niet meer buiten. Dit is een spel waar je helemaal waar je ingezogen wordt. Ja. Ja, zeker als je het online gaat spelen... Uh, met anderen dus, Dan nou speel je het met anderen, en dan krijg je wat kortere plots... en uh, verandert je perspectief ook. Op het een okay. moment kan je bijvoorbeeld een, een uh, onderdeel zijn van het Amerikaanse leger... en op het volgende moment ben je onderdeel van juist de terroristische uh, kant van het verhaal. En op die manier ja, verandert je perspectief ook... en krijg je veel kortere verhaallijnen en, uh, en die kun je tegen elkaar spelen. En het is on ongelooflijk leuk. Is dit nu op het ogenblik het top of the bill? Ja, uh, twee weken geleden kwam de grote concurrent uit. Dat was uh, Battlefield. Ja. Uh, ook met een nummertje drie erachter. Want dit zijn allemaal games die elkaar opvolgen. Hè? Uh, in een soort van, dat zei de jongen net ook... van het, ja, het lijkt een beetje op de vorige. Ja. Het zijn weer verbeteringen, het zijn nieuwe dingen... Uh, en er gaat ongelooflijk veel geld in om. Uh, en wat dat betreft uh, is het economische belang ook niet te onderschatten. Ja, daarom vroeg ik het ook. Want ze, ze moeten ook een beetje opvolging op, op, op twee maken natuurlijk. Dus ze moeten een beetje in hetzelfde stramien uh, uh, blijven. C kunnen ze eigenlijk meer dan ze hier al in weggeven? Nou, daar, daar wordt verschillend over uh, geredeneerd door analisten. Er wordt wel gezegd dat nu uh, Call of Duty een beetje aan zijn eind is. Omdat het nog steeds op dezelfde engine, zoals dat dan heet, gebouwd wordt. En dat de volgende wel echt heel vernieuwend uh, uh, moet zijn. Maar er wordt ook ongelooflijk veel in geïnvesteerd... om je een idee te geven van Battlefield 3... Uh, 3, sorry, 3 wilde ik zeggen, dat twee <laughs> weken geleden gelanceerd is. zijn al 5 miljoen exemplaren in de eerste week verkocht. Zo. Nou, doe dat eens maar gemiddeld 55 euro. Want dat kost zo'n spelletje. Dan heb je het al over twee... 375 miljoen euro omzet in de eerste week. Uh, dus dat zegt al dat er enorme bedragen in omgaan. Er worden ook enorme bedragen in geïnvesteerd. En wat je nu ziet gebeuren, al die aandacht, is ook een marketingcampagne waar geloof ik 70 miljoen euro tegenaan gegooid wordt. 475 winkels open vannacht om zo'n spelletje ja, te verkopen. Ja. Nou. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele rare wereld. Ja, nou ja, jij zegt het. Hey, uh, speel je dit nou op je pc of op uh, uh, consoles? Want ik heb het wel eens op mijn laptop gespeeld. Toen werd ik wat misselijk van, van die ja, bewegingen. Klopt, heb ik ook. Uh, okay. Ze zijn er in alle versies. Uh, uh, je zag tot uh, uh, Battlefield 2 dat die vaker op pc gespeeld werd. Uh, het speelt het beste op de game consoles. En ze zijn er allemaal. PS3, Wii, uh, uh, Xbox. Hmm. Uh, dus gewoon kiezen en je kunt ze online kopen. Of naar de winkel. En we horen van vanochtend de moeder die haar zoon van tien het liet spelen. 18 plus en heel veel geweld. Dus ik zou het afraden. Ze was blij dat haar kind van straat was. <laughs> ja. ja. Dus. Nou, dankjewel. Roland Stekelenburg